Five four three two Blow your mind with the rock in front I'm keeping on with my words so strong Blow your mind Blow your mind with the rock in front I'm in. Blow your mind Pure perfection from beginning to the end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 I never dat je bent ingeschakeld op jouw CWM's antwoord. 106,9. Dat is onze frequentie, maar dat wist je waarschijnlijk al. Anders is je heel niet vangen. Zie je, het it, staat drie uur lang. Klaar voor je met de meest hete hit. Wat dacht je van deze plaat? Lock and Load, Blow Your Mind. 2010, 2011. En dan in de Chucky Meets, Obek en Nieve Remix. Ongelooflijk. En ja, zo volgen er nog vele hits vanavond... Rond de klok van 10 voor 10 Natuurlijk ons vaste item The Seated it Party Guide Alle hete feestjes op een rijtje En kan je verklappen Daar zitten hele, gaar, hele aardige feestjes tussen En ja, zoals gezegd Hele lekkere muziek En natuurlijk heel veel nieuwtjes Zo meteen komt ook ons enige echte DJ Dion zit niet aan het woord Hij gaat eventjes kijken wat Twitter al ons allemaal te brengen heeft Zit er nog wat leuks tussen? We gaan het meemaken! Nu eerst... Stars on 45! Met Stars on 45! Dit is tot 12 uur! Zie het op jouw CVM Sanford! Hou me hier! Jawel, hij is binnen, de one and only DJ die ons zit hier. Goedenavond, Dennis! Hallo, hallo. Hey, dit doet me denken gelijk aan Patricia Pai. Ja. Oftewel, uh, hoe heet die, die jongens die we vorige Bondi week Bondi, hadden? De Bondi. Uh, de, de Bondi Boys. Bondi Het Patricia Boys. Pai, heel groot in Azië. Ja, ja. Maar ja, deze remix, uh, ja, Stars on 45. Maar dan in de Olaf Batovsky versie. Oh. En als je, ja, jij volgt Twitter natuurlijk helemaal. Dan is het echt een strijd van hoe ver gaat hij deze week komen weer op uh, de beatport Charts. Ik geloof dat hij inmiddels al uh, op nummer 4 stond in de Progressive Chart. Hey, heb je het een beetje kunnen vinden uh, even wat anders uh, naar de studio Dennis? Want het is ontzettend donker hier uh, op het gasflesplein, hè? Ja, het is. Uh, tijd, uh, nou, aan ik zal het bezuinigen uh, of zo. Ik denk dat het bezuinigingen zijn hier van de gemeente Zandvoort. Ja. Het is namelijk al een week donker in diverse straten. En ja, vanavond is het extreem. Want het Gasthuisplein, de Valenneweg... Ja, noem het maar op. Oh. De ook. straten, stukjes boulevard. Wij, uh, nou, dan hebben wij nog mazzel thuis. Ja, bij jou is er nog wel in de straat licht? Ja, ja. Bij ons brandt het licht. Nou, Oké. Okay. Dus als je nog op weg moet, voorzichtig aan. Want ja, je komt regelmatig fietsers tegen die nog steeds geen licht gewoon, hebben. Gewoon even je zaklamp meenemen. Op je fiets? Gewoon van die knipperlampjes? Ja, maar ja, de flitsen die mensen allemaal uh, schelen. Nou, liever uh, even dat je zo flits-flits hebt uh, als dat er eentje onder je auto geplakt zit. Toch, hé, hey, maar we hebben een heel heet nieuwtje over Surin James en Ryan Marciano. Want ze komen terug in uh, Club Air in Amsterdam. Na daverende succes tijdens Amsterdam Dance Event komen we op vrijdagavond 14 januari 2011... Of gewoon vanavond Surin James en Ryan Marciano. samen met hun genoten terug in de Amsterdamse Nachtclub Air. Tijdens het Amsterdam Dance Event nodig zijn niemand minder dan het Britse duo Copyright en jong Zweedse talent Antoine en AN21 ja, voor de mensen die het nog steeds niet weten. Of Antoine voor de mensen die het nog niet weten, het kleine broertje van Swedish House Mafia lid, Steve Angelo. En ja, die komt dus uh, ook, uh, of die was ook mee. Het resulteerde in een legendarische en uitverkochte clubavond. Dit keer is het de beurt aan hun getalenteerde Nederlandse vrienden om in air te laten zien wat ze waard zijn tijdens Surrey James en Ryan Marciano in fight. Dat het waanzinnig goed gaat met de carrière van de twee headliners, ja, dat is wel duidelijk. Na een volgeboekte zomer met indrukwekkende optredens tijdens avonden van de Swedish House Mafia in de Pacha Ibiza en hun debuut op Sensation. De derde hun sneltrein voort. Een uitverkochte eigen avond tijdens Amsterdam Dance Event. Een verschijning in de wereld draait door. En een korte Amerikaanse tour langs Los Angeles, Miami en New York. Daarna keerden zij terug voor een volgeladen eigen Amazon projectzaal op Dirty Dutch. En ja, in dit nieuwe jaar zijn Sunny James en Ryan Marciano van plan de wereld verder te veroveren. Met deze avond in air als startschot. Jess van Die is volgens Sunry James en Ryan Marciano een van de grootste DJ-talenten in Nederland. Met nog maar 19 lentes jongen mocht hij de legendarische avond tijdens Amsterdam Dance Event openen. Het bleef niet onopgemerkt, want de boekingen voor 2011 stromen binnen. In februari komt zijn nieuwe release Dinosaur uit op Balt Harry, het label van Sunny James en Ryan Marciano. De overige drie artiesten hebben iets algemeen. Ze zijn, ge, ze zijn namelijk allemaal wereldberoemd in hun woonplaats Rotterdam. Op 14 januari komen Leroy Styles, Becky Begovic en Jasper Clash naar Amsterdam. De DJ-producer en Afrazoen-label-eigenaar Leroy Styles heeft zich geliefd gemaakt door zijn altijd verrassende grootgebracht in het Zuid-Hollandse uitgaanscircuit. Dit talent heeft inmiddels optredens met de grote der aarde achter zijn naam staan. Zo heeft Jasper zich met zijn diepe Tribal House al laten gelden op avonden met Eric Morillo, Sebastian Leger, Dennis Ferrer en Todd Terry. Genoeg talent en ervaring om uitnodiging te krijgen van Zermeer James en Ryan Marciano. De avond wordt afgesloten door Becky Begovic. Hij maakt vooral furoren vanuit de studio, waar hij aan de lopende wand nieuwe eigen producties en remixen creëert. Zijn recente Beatport hits Smells Like Teen Spirit samen met René Ames en andere producties hoor oh, je op 14 januari voorbij komen. En Dennis, vanavond de nieuwe track van uh, Biggie Begovic, Big ik denk dat die ook wel voorbij gaat komen in onze back-to-back -back set. Oké, okay, oké. Okay. Want jij had een hele gave uh, remix volgens mij. The Chant. Ja, dat is van Adi van der Swan. Nee, van The Chant uh, is van... Uh, of heb ik hem nou even verkeerd? Hey, ik, ik, van Let's All Chat, van Adi van de Swat. Daar heb ik een gave remix van. Oké, okay, ja. Wat, de nieuwe track van Baggy Begovic heet namelijk The Chant. En die komt binnenkort schrijf, uit op... Hoe schrijf je dat? C-H-A-N-T. C-H-A-N-T. Zoek het maar. Oh, oh, chat. The Chant, ja. Ah, Oeh. Wat, volgens mij heb ik die ergens voorbij zien uh, flitsen op mijn uh, beeldscherm. Oké, okay, nou misschien komen ze zo uh, tegen vanavond allebei voorbij. Je weet het maar nooit. Want ja, het is een hele gave track. You can maar... never know. Maar ja, de, dan gaan we even terug naar het bericht, want de hoogst van de avond is niemand minder dan Saudi MC. En ja, het is bijna vanzelfsprekend, want Saudi MC vloog tijdens de volgeboekte zomer regelmatig mee met Sunry James en Ryan Marciano. Met een optreden op Extreme Outdoor als hoogtepunt. Een MC die een sterke chemie heeft met uh, de artiesten, en die maakt de avond compleet. Saudi MC God what it takes. Natuurlijk wil je weten wat kosten de tickets. Tickets zijn in de voorverkoop 15 euro. En je weet het, aan de deur is more. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat, wat, uh, wat ze kosten, dat staat nergens. Maar ga anders eventjes kijken op uh, PayLogic. En oh, de vier. Tickets zijn in de voorverkoop 15 euro. Ja, en aan de deur, ja. Het, uh, het wordt niet echt... Uh... Ja. Het wordt niet gemeld, maar nee. ik denk dat het overal. Uh... Ik denk ook dat ze er wel vanuit gaan dat het. Uh... Wel in de voorverkoop behoorlijk uit. Ja, en ik zie hier al een uh, mailtje binnenkomen van Pauline. En Pauline ja. zegt... Nou, een vorige editie was een geweldig groot succes. Nou, ik denk dat het deze avond ook wel weer wordt. Dus ik ga vanavond naar jullie uitzending. En ga ik toch echt erheen. Nou ja, mooie warm weer toch? Ja, ja, ja. ja. Hé hey Dennis, heb je ook zin in een lekker nummer? Alleen maar. Alleen maar. Nou, dan heb ik hier De Klem vs. Coolio in Snoop Dogg. Dan zul je denken, wat is dat nou weer? Oh. Oeh. Nou, ik zal het zeggen. Ik hoorde de titel. Ik denk, nou, is het wat? We gaan het proberen. Eerst, eerst had ik zoiets van, nou nee, qua titel. Totdat ik hem hoorde. One night in LA. Jordemir, op jouw je zal het voort. Hou aan, tot aan 12. Cousin, big on G. Oh yeah, West West y'all We way over here in Italy man Can you say that man? You know what I'm talking about? Coolio, I didn't do real big We going on some black that... Oh yeah Your no rep got no respect. It's time to go and get that. So lift that, point that.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 No Dog, One Night in LA. Samen met de White Boys werd dit een uh, David remix. Wat is het, Dennis? Wil je ook wat zeggen? Ja, je schuifje moet even omhoog. Je schuifje moet even omhoog. Oké, okay. dan gooi je schuifje even omhoog. Hé, hey, ik zie hier een nieuwtje van T-Sit voorbij komen. Het komt weer terug in de Philharmonie in Haarlem. In 2010, vierde T zit op glansrijke wijze haar vierjarige bestaan alweer. Vanwege die speciale gelegenheid werd toen haar uitgeweken naar een zeer bijzondere locatie in Haarlem. De Philharmonie werd voor één avond omgebouwd tot de mooiste club ter wereld en een volhuis zorgde voor een sfeervolle nacht in drie uitzinnige zalen. Aangezien deze editie zo'n overweldigend succes was, zal de veel harmo op 12 februari opnieuw door Tastit worden overgenomen en het decor bieden voor een grootste kick-off van 2011. Deze eerste editie van een jaar zal verder gaan waar Tastit in het voorjaar jaar heeft afgesloten. Want net als tijdens het speciale New Year's Eve editie in de liftfabriek zal Tastit er alles aan doen om de verwachtingen van de bezoekers te overtreffen. Vooral op muzikaal gebied zal de lat dit jaar weer een treetje hoger komen te liggen Real house music is gonna lift you up like never before Ja Ma ja. Maar ook het decor zal wederom een echt tasted sausje krijgen En daarmee een perfecte sfeer creëren voor alle muziekliefhebbers Die 12 februari aanwezig zullen zijn Dan wil je natuurlijk ook de line-up even weten line-up in de mainzaal D staan roog. deze keer roog FUNKERMAN heb ik Dan moet ik even zeggen Ik heb Thuy niks meer van FUNKERMAN gehoord dus vond FUNKERMAN het beetje, Ja ik voelde een beetje stil uh, rond hem Nou ja misschien is hij druk aan het produceren Dus <lacht> Nou leuk alleen maar beter leuk We houden funker. het in de gaten Ja, ja, ja het ja, is sowieso ja. vrij stil vind ik ook Bij de uitgaven op Beatport Je zit ja, er nou ik, niet spectaculair. Ik, ik zit niet meer in zoveel Beatport Nee op andere uh, speciale download sites Ja ja ja Ja maar je sowieso weinig echt Dat je zegt een knaller Niet dan ja, ik vind het een beetje vlak hoor. Ik merk het ook aan mijn mixtapes de laatste tijd. Kijk, er zijn wel leuke platen ook. maar hoop mashups. Ja, dat is de laatste tijd erg hot. Bootlegs, Bootlegs en, mashups. en mashups. Maakt niet uit, maar om even terug te komen op de line-up. Alex er, Jesper Clash, Mitch Crown en Jethro Ancotta. Die staan op de agenda. Dat belooft een zaal vol uplifting Real House Music te worden. Gecombineerd met aanstekelijke vogels en de meest ritmische drums. Daarnaast biedt de Tech Room alle liefhebbers van Tech House... ...Minimal en Techno een zeer aantrekkelijke aanvulling. De helden daar zijn Mike Ravelli... Marnix, uh, oftewel Mr. Loveland en Joey Daniel Electric Deluxe is hier wel bekend van Waarmee er weinig redenen over om geen tickets te kopen voor de eerste editie van Taste It Er zijn ook lady tickets Dennis, dus oh. ja, dat dus, is altijd uh, leuk Ik kan ook mijn kaartje halen Jij kan ook je kaartje halen Helaas waren de early birds tickets slechts tot de eerste week van januari verkrijgbaar Het goede nieuws is echter dat de reguliere tickets inmiddels voor iedereen beschikbaar zijn Daarnaast zijn er, terug van weg geweest, weer lady tickets verkrijgbaar. Voor 25 euro kunnen twee dames op één kaart naar binnen. Wees hier echter snel bij, want er zijn slechts 100 lady tickets beschikbaar. Dat betekent dus 200 dames in ieder geval naar binnen als ze uitverkocht zijn. Kijk, dat moet De wel lady tickets hebben. zijn alleen uh, op www.tasteitmusic.nl te bestellen. Overige kaarten kan je ook halen bij alle free record shops. Nog eventjes voor... Uh, het geel op zaterdag 12 februari 2011 in de Philharmonie in Haarlem van 10 tot 4. Roog, Punkerman, Alex, Rus en de rest. Kaarten zijn 17,5 euro. Een lady-ticket 25 euro, maar dan kom je wel met twee dames naar binnen. Presale online op www.taste-itmusic.nl of via alle free record shops. Wil je meer info? www.taste-it-music. Ofwel www.theaterstreephaarlem.nl Tot zover dit nieuwtje. Ga door naar de nieuwe Duxos. Ja. ja en ik we ben. hebben erop zitten te wachten Dennis. En ik heb hem gevonden. Wat zou er komen na Barbara Streisand? Dit. You're nasty. En nee Dennis, ik heb het niet over jou. De track heet gewoon. You're nasty. Toch wel. Exclusief hier, wij zien je. Op jou zien we een Saltforce. Prim, Haha. En je weet het. Tot 12 uur zijn wij bij je. De vrienden van de Radio. Op Saltforce's grootste dansvloer. De handjes omhoog in de lucht. De voetjes horen. van de vloer. Laat je gaan. Dennis achter zoals uh, Armand Ar Ar van Helden. Geen kleine jongen in de business. Bekend, bekend van uh, You Don't Know Me. Onder andere. En uh, A-Track. Oké, okay, waar is die bekend van? Eh... Uh, ja, daar moet ik even over nadenken. Dan moet je even nadenken. Hé, hey, zometeen gaan we weer eventjes twitteren. En ja, om eventjes vooruit te lopen, Lucien Forts. ...heeft een speciale twitcamcast bij Starbeach TV. Na maandenlange lange voorbereiding is dinsdagavond 4 januari... ...de Starbeach DJ Contest knallend van start gegaan. Toen de stembussen werden geopend lag binnen één minuut de site van www.starbeach.tv plat. Nadat de server maar liefst 40.000 hits te verwerken kreeg. Des ben jij of zo met uh, flink aan het klikken geweest op die site? Wat? ja Starbeach TV, <laughs> ja Starbeach TV. Na een vertraging van een uur en installatie van extra server was dit probleem verholpen. Waarna de deelnemende DJs Massaal hun vrienden, fans, bekenden en familieleden lieten stemmen. Doordat zoveel personen tegelijk de term Starbeach DJ gebruikten, stond deze term de hele avond op de voorpagina van huis.nl in de rubriek Nu in Nederland. Ja, ik, ik moet ook zeggen, ik werd ook echt door iedereen steeds gevraagd om te stemmen en dit en dat. Ja, ook op jouzelf of dat niet? Ik, uh, ik doe niet mee. Jij doet niet mee. Ik doe nee. niet echt mee aan contests die gebaseerd zijn op vriendjespolitiek. Nou ja, we gaan eventjes verder. Dit betekende dat de DJ-contest een van de meest besproken onderwerpen van Nederland was op internet. Naast de dood van de bekende oud Koen Molijn. Inmiddels heeft de contest in zes dagen tijd meer dan 93.000 unieke bezoekers mogen ontvangen en 20.000 unieke stemmen binnengekregen. Op www.starbeach.tv En dat is best een prestatie Tijd deze populaire DJ contest kunnen 5 DJ's een draaiplaats winnen in de populaire openluchtdiscotheek Starbeach. Star Beach Gelegen op het zonnige Kreta. Oh, een beetje zon zouden we nou wel kunnen gebruiken, Dennis? Ja, echt wel Bijna duizend amateur DJ's uit Nederland en zelfs daarbuiten gaven zich op voor deze wedstrijd Ook schreven ze zich in bij de, uh, onze Twitter community door... ...et Starbeach uh, DJ te volgen op het populaire Twitter. Via deze community op Twitter werd dinsdagavond om 8 uur live de stembussen opengezet... Uh, ...waarbij Norma Suarez door middel van een livestream via Twittercam iedereen toesprak. Waarna er over drie sessies in totaal meer dan 1600 DJ's en hun fans keken. Dit dag 11 januari is er voor de deelnemende artiesten om 8 uur weer een speciale Twitter camera sessie uh, met Lucien Voort geweest. En ja, de vraag is wat gaat er nog meer gebeuren? Wil je meer weten ga je naar uh, www.starbeach.tv of www.beachflirtholidays.nl en volg TV op Twitter. En ja, je kunt natuurlijk ook gewoon even naar YouTube gaan en kijken van wat is dat Starbeach nou helemaal... Ja, Misschien heb je het wel van de zomer gezien natuurlijk. Ik, uh, ik ben op een feest geweest van Starbeach in. Uh... Op Kreta? Nee. In, nee was, was het maar zo'n feest? Was het maar zo'n feest? Nee, uh, in, uh, uit Geest, Bobs, Bobs. En hoe was dat? Ja, leuk sfeertje, Het was uh, ja, een zomersfeertje. Ja, nou, een sterretje van. Oh, uh, Gerso, die heeft er ook nog gestaan, hè? Nou, dat boeit me niet echt. Dat boeit je niet echt. ja, ja, ja ik, ik dacht heb... dat jij meer van de sterretjes was. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee. Nou ja. Dan heb ik nu voor je klaarstaan... Cabri Ponte... Featuring Maya Days... Een wel bekend nummer... In een hedendaags jasje... Sexy DJ... In de club... Gewikst door vrienden van de show... Balani en Spara... Jordmier... Op jouw CFM Zandvoort... 104.5... 106.9... Of via internet... www.cfmsandvoort.nl... Hij zit er al helemaal klaar voor. Tweets en beat. Mooie combinatie toch altijd weer. Wat breekt de wereld die DJ's heeft deze week? The Luke is uh, nu op dit moment uh, een beat aan het plakken aan een plaat van uh, Alicia Keys. Zodat hij hem vanavond kan spelen tijdens de set. Oeh, spannend. En weet je ook waar hij vanavond staat of heeft hij dat nog niet getwitterd? Eh, uh, ik ben even aan het kijken. Nee, het staat er nog niet echt. Nou, misschien komt hij zo wel voorbij in de partykijs. Je weet het maar nooit. Ja, misschien wel. Ja, als hij in Nederland draait de want anders hebben we hem niet tussen staan. Hé hey Dennis, heb je het ook gehoord van Armin van Buren? Ja, hij, hij wordt, wordt de... vader. Ja, hij nou, wordt kappie. Van harte gefeliciteerd Arman natuurlijk. Nou, het gehele See It DJ team. Heb je nog meer leuke tweets voorbij zien komen? Uh, Betty echt? Bekovic is, uh, gaat uh, Dodgeball, een true underdog story, kijken om half negen op RTL5. Dodgeball, echt. Hij neemt even Ik vind het zo'n verschrikkelijke film. Ja, ja. Maar ja, dat, uh, dat zijn meningen. Misschien de, uh, die zullen met verdeld. de nodige dranken <laughs> dat het die wel uh, de, uh, ontzettend gezellig wordt. Uh, Eddie Tonek is een, een hele diepe techie remix voor Live Your Life aan het maken, en die komt op Sneakers Music. Oké. Okay. Volgende week klaar. En als ik zou kijken op de Twitter, er zitten de nodige DJ's toch nog naar de Voice of Holland te kijken. Ja, misschien zoeken ze het talenten over... voor, voor hun tracks. Weet jij veel? Ja, tuurlijk voor de vocaaltjes. Maar ja, de mooiste die was van uh, Oliver Twist volgens mij die net binnenkwam, hè? Ja, wat een ass op de Voice of Holland. <laughs> Oké. Okay. Ja. En uh, ik zie hier ook onze vriend van de show, DJ Raimundo. Uh, heel veel uh, tweets voorbij komen van zijn uh, nieuwe trek natuurlijk. We hebben hem al uh, reeds uh, vorig jaar ze wat al gedraaid. Uh... En ja, hij zou zomaar eens nog een keertje voorbij kunnen komen vanavond ja, in de show. Ja. En wat hebben we hier? Nog uh, meer uh, staan. Uh... Oh, uh, Basto. Ken je toch wel? Die uh, ja? samen met Nicky Romero platen vandaag. Je uh, heeft... Uh... De meeste tijd van de dag is hij bezig geweest met het afmixen van zijn nieuwe remix voor een nieuwe Sander van Doorn plaat. Dus uh, ook even in de gaten houden. Volgens mij was het, het staat hier al. Uh, Sander van Doorn, uh, Love is Darkness. Dus, uh, een nieuwe, er is zal een videopremière van. Ah. Dus, uh, een nieuwe single. De Dennis, houden. Wil jij nog een nieuwe. Of wil je nog een uh, tweedehands computer kopen? Want uh, Tony nee, Chacha nee. heeft er nog eentje in de aanbieding voor je. Nou ja, als er de nog, gehele als er specificaties als er staan nog, erop. Als er nog projecten op staan en uh, iets ja, waar dat, ik wat mee kan. Dan dat dat dan. zal niet gebeuren, denk nee, ik. Nee, ik, ik heb nog uh, van de week een nieuwe videokaart in mijn computer gedaan. Dus ik, ik kan weer, uh, weer, weer keiharde muziek maken. Ik en weet uh, niet of je het een ga... videokaart te maken heb, Maar goed. Dan gaan we naar Chocolate Puma. Want die willen weten van Lebek Luc uh, welke SD-kaart hij gebruikt. Waarschijnlijk omdat ze ook met die nieuwe pioneers toch met SD-kaartjes willen werken. Ja, het is makkelijk. Je stopt het in je zak en je, hebt je, hele, oh, je hele optreden heb je in je zak gewoon. Waar ja. je normaal hele mappen vol met CD's voor me. Het en... bladert wat makkelijker door je hele collectie. Alleen zij ja, die kapot ik, is. ik blijf het zeggen, die die bleef klagen dat er iets met het software niet goed is. Waardoor die platen niet goed gepakt worden in die CD-spelers. Oké, okay, nou we gaan het meemaken de, wat de toekomst uh, gaat brengen. En dan uh, Kregor Salto, die wil ook uh, nog wat van Layback luke die, die wil hebben, hebben, hebben... Een, uh, waarschijnlijk een hele gave plaat. Please send. I'm in desperate need. Dat waren zijn woorden. En ik denk dat het dan gelijk een hele mooie afsluiter is van Tweets and Beats, En zo had jij er nog eentje? Uh, nou ja, nou, Marco, eigenlijk Mar niet. Marco Borsato album Dromen Durven Delen ook. Wat zeg je? Ik, opeens zit er opeens een hele lekkere plaat van Abel Ramos. Dream come true de door. Ik, ik weet niet wat het is hoor. Wat zeg je Dennis? Nou, wat? Het was een... wat? Dromen. Durf. Nee, het gaat niet echt werken met die microfoon. Sorry Dennis. Volgende week weer een nieuwe ronde tweets and beats. en beats. Ja, zometeen. Een hele lekkere nieuwe see-it party kite. Hou meer op jou zien. Hij doet het weer, Hey Dennis hey, ja, ja, ik man, ik, Een ik klein storkje niet. Een klein storkje, ja Per express. Doet hij het nou weer Ja. Hé hey Dennis, het is er gewoon weer tijd voor De party, de see -it party, The party Alle hete feestjes Gewoon lekker op een rij En wat is het uh, vanavond Nou ja, je kunt zoals gezegd al uh, Eerder in de show uh, naar Sunry James En Ryan Marciano in Club Air Maar ja, we hebben ook het feestje Noem jij maar Dennis ja, ja. Lola Latina. Latina, Fresh Latin House. Uh, van 11 tot 5 in de Escape. Uh, prijs is 14 euro voor voorverkoop bij PayLogic. De uh, line-up is Irwin, Mark Benjamin, Richie Romero, Danny Shea, Delivio Reven en Aaron Jill. Waylon Pereira. MC Iceman, Fabulous, Lola on stage en Lola Visuals. Voor meer informatie www.your-republic.com En dan gaan we naar het volgende wezen vanavond. Don 14 januari. Don Diablo in de P60 in Amstelveen. Uh, prijs is 10 euro voor verkoop bij Paylogic en C Dance met alleen Don Diablo voor de hele avond. Een hele avond Don Diablo voor jou alleen. En dan gaan we naar zaterdagavond, de 15 januari. <tie> De Midnight Freaks van 11 tot 5 in Club Air. Uh, er staat geen line-up bij. Het is georganiseerd door Radio 538, dus er zullen wel de. Huid... Is er geen line-up? Nou, kijk ja. eens. Oh, Ik kijk... heb er ook hier voor jou geregeld. Ja. Oh, kijk even. Audio Jack, El Mundo en Satori. En Kid Culture. En dan gaan we door met het laatste feest van vanavond. Die kunnen wij nooit uitsluiten. Nee, zeker. Gamebusters van onze grote vriend Raimundo in de Escape. ...prijs is 16 euro... ...een line-up Lucien Ford... ...met Raimundo, MC Fika Kova ...en in de Deluxe Stage... ...Rogor en Damien... ...en dat was de Partyguide... ...de leukste feestjes, speciaal voor jou op een rij gezet... ...door de Seat-redactie... ...en Dennis, ben je er klaar voor? Ik er wel... ...gaan we eventjes een potje bettelen. ...zal ik hem eens even opwarmen... Hij gaat de deks opwarmen. De deks ja, opwarmen. dat er geen misverstanden Nee, we gaan ik, ik, geen ik, miscommunicatie Ik, ik laat door, nog eventjes de cd-spelers in de box hier knallen. Met de Starkillers. Hey, en die mist niet zo. Zit ik hier? hier? Doorn Records. van Sam van Dornse label. Nou, dan, is de, sowieso, dan is het sowieso gewoon top. Zometeen. Na de klok van tien. Twee uur lang. DJ JK. Versus DJ Dion City, Back to back. Hou me hier de Starkillers met Odessa! En jawel, hij staat er helemaal klaar voor. Om samen met mij een potje back-to-back -back te gaan bettelen. Bij de Wheels of Steel. Natuurlijk kun je nog steeds je mails en sturen naar CFM Zandvoort. Wie vind je beter draaien? Of vind je het gewoon allebei ontzettend gaaf? We zien graag jouw mening terug de komende twee uur. Back-to-back -back in de mix hier op jouw CFM Zandvoort. Beginnen met Dion Sydney.